En jazz. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Zie je jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Dus het programma is zonder uh, speciale gasten. Dus misschien ook wel eens leuk. Ja, ik begon natuurlijk zoals altijd mijn een jazzprogramma met Close to You. Gezongen door Dana Washington. En begeleid door Leiden Hampton. Ja, luisteraars. Ik ben gewoon mijn. mijn, mijn Laat de box ingedoken en ik heb van alles oud en nieuw heb ik gepakt. En afgelopen zondag was hij jazz in de kroeg bij. Prachtige jazzmuziek, u heeft werkelijk wat gemist. Alhoewel het best mooi weer was, trouwens dat is het vandaag ook. Dus we gaan er een zonnig programma van maken. Er werd een, een ballad op de vibrafoon gespeeld. En ik denk, goh, wat een prachtig stuk muziek is dat. Het is ooit geschreven door, uh, door Rogers en Hart... En uh, ja, dan kwam ik toch weer terecht bij geen vibrafoenis, maar bij een trompetist die ook de gewoonte had om te zingen, te zingen, namelijk Chad Baker. Luistert nu naar de prachtige ballad She Was Too Good For Me. Never say En Uh, dat was natuurlijk uh, Chad Baker in het door Harry Warren en Mac Corden geschreven. There will never be an Other you. Schitterend stuk muziek en uh, eigenlijk al op diverse, diverse wijze gebracht. Maar dit is toch ook een mooie versie. Trouwens dit waren de opnames uit uh, 1976 uit de boerenhofsteden in Laren. Ja, er zijn een hele serie uh, cd's, komt er op dit moment op de markt van allerhande artiesten. En dit uh, is er zo één. Trouwens, Chad Baker, die natuurlijk de trompet bespeelde en ook nog wat zong, werd begeleid op de fluit door Jacques Pelser, op de piano Harold Danko en op de bas Cameron Brown. Ja, en uh, het is natuurlijk vandaag is het schitterend weer en het wordt vanmiddag heel mooi weer. Maar u zit natuurlijk lekker aan het ontbijt en uh, u kijkt naar de zon en uh, u luistert naar ZFM Jazz. Ik heb een stuk uit, uh, het lijkt wel zomer zou je haast zeggen, ik heb een stuk uitgezocht... Uh, ja, eigenlijk een combinatiesong is het. Van Jackie Kane en Roy Kroll die, die zingen. En Paul Desmond die bespeelt zoals gebruikelijk de alt. Ik heb een stuk uitgezocht van uh, Brubeck. Dat heet Summer Song. En natuurlijk de Cursions die hebben Summertime gemaakt. Daar maken deze drie artiesten een feestje van. Luister u naar Jackie Kane, Roy Kroll en Paul Desmond. summer, summer. I'm a summer day Ja luisteraars, zo kan alleen de alt van de Paul Desmond te klinken. Schitterend gespeeld. Hij werd begeleid door Milt Jackson op de vibrafoon, John Lewis piano, Percy Heat op de bas en Connie Kay op de plums. Te weten, het modern jazz quartet in de aloude oude bezitting. Trouwens, het was ook een opname uit 1971. Dus dat is alweer een poosje geleden, maar nog steeds schitterende muziek. Ja, wie ook schitterende muziek maakt is een trombonist en dat is Phil Abraham. Hij was drie maanden geleden, toen was het nog koud, het is vandaag mooi weer, was hij in Zandvoort en hij speelde de sterren van de hemel, het ijs van de ramen. En um, hij heeft diverse, het is een Belg, het is, hij heeft diverse cd's gemaakt en ik wil een stukje laten horen van een cd waarin die, de, de, um, de compositie van John Lennon en Paul McCartney uh, als voorbeeld neemt. Ik heb gezongen, ik heb gekozen voor Eleanor Rigby. Luistert u naar Phil Abrams op zijn trombone. Van de Garaniums. Het was een, een stukje geschreven door Phil uh, Abraham. En die natuurlijk ook de trombone uh, bespeelde. Maar hij uh, zong of neuried er ook nog een beetje bij. Ik hoop dat u dit stuk muziek uh, leuk hebt gevonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk. Hij werd begeleid door Frederik Varel Va op de gitaar. Uh, Sebastian Koijmans op de bas. En Luc van der Bos op de percussion. Ja, luisteraars. En. Uh, ja, dat was instrumentaal. Ik ga verder met heel, heel iets anders. Een gitarist die ook nog kan zingen. En hij wordt begeleid door Ron Kubel op de bariton. Luister u naar het een stuk ooit geschreven door de Coorswinds, A Foggy Day in London Town. George Benson. One, two, three, go. A Foggy Day. In London Town, had me low, had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered would this dream last? But the age of miracles hadn't passed. Then suddenly I saw you there, and in that foggy London Town, the sun was shining every. Well, a foggy day in London town Had me low, had me down I view the morning with much alarm The British Museum had lost its charm How long I wonder would this dream last But the age of miracles hadn't passed Then so you there, and in that foggy London town, the sun was shining everywhere.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 luisteraars en uh, zo met, uh, zitten we met Jean-Francois Prins op de gitaar in het prachtige Sunday My Prince Will Come zitten we alweer tegen de klok van 11 en zit het eerste uur ZFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen er alweer op ja uh, we gaan nu natuurlijk naar uh, nieuws en reclame maar daarna uh, zijn wij weer terug met uh, ZFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen tot dan